Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland kan alle kolen sluiten zonder de stroomvoorziening in gevaar te brengen. Dat zegt topman Kamerbeek van het COC-energiebedrijf Delta. Volgens hem is de sluiting van de kolencentrales... de goedkoopste manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Kamerbeek reageert met zijn voorstel op de urgendazaak zaak van gisteren. De rechter bepaalde dat de staat de uitstoot van CO2... voor 2020 met een kwart moet verminderen. Kolencentrales stoten drie keer zoveel broeikasgassen... Als, uit, als gascentrales. stromen opwekken met kolen is wel een stuk goedkoper dan op andere manieren. De ministers van Financiën uit de eurozone komen waarschijnlijk zaterdag bij elkaar... om te praten over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. Vandaag gingen de ministers uit elkaar zonder een overeenstemming te hebben bereikt. Voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep zei dat er nog grote verschillen van mening zijn tussen de opvattingen van de Griekse regering en die van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, de Internationale Geldschieters. Uiterlijk donderdag moet er een akkoord zijn, anders gaat Griekenland failliet. De Britse acteur Patrick McNee is overleden. In Nederland werd hij vooral bekend door zijn rol in de tv-serie The Breakers, in het Engels The Avengers. McNee was in de jaren 60 en 70 wekelijks te zien als de gedistingeerde geheimagent. Compleet met bolhoed en paraplu die ook nog eens dodelijke wapens bleken te zijn. Later speelde hij vele gastrollen in bekende series zoals The Twilight Zone en films waaronder James Bond a View to a Kill. Patrick McNee is 93 jaar geworden. Het weer, vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond de 13 graden. Aan het begin van de ochtend in het noorden kans op regen. In het zuiden wat meer zon. Er staat weinig wind en het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. avonds kans op buien. Zaterdag wordt het een graad of 21. Na het weekend wordt het geleidelijk een stuk warmer. Dit was het NOS. Goedenavond. Je luistert tussen eb en vloed vanavond niet met uh, Charles. Want Charles zit uh, heerlijk ingesmeerd op het strandstoel in Mallorca. En uh, het leven gaat verder, ook bij ZFM. Ook al is hij op vakantie, dus dat maakt allemaal niet uit. Ik denk, nou ja, goed, dan doe ik het uh, toch eens een keertje. Dus ja, tussen eb en vloed is al uh, gauw verbassen tussen snel en goed. Dan ben ik het niet mee eens. En zoals Charles doet, uh, zo kan ik het niet natuurlijk. Ik heb een uh, nummer klaarstaan. Uh, dat is een verzoek en die is uh, van mezelf. Ik dacht van, nou... Ik krijg nou wat. Ik denk: een mail van mezelf. Wat zal dat zijn? Nou, dat is het volgende nummer. En ik draag hem op aan iedereen die hem een warm hart heeft toegedragen En de lucht wordt dol. En de maan schijnt. Maar ik word niet dronken. Want er is iets dat harder toeslaat, en dat maar niet verdwijnt, en de maan klimt hoger. En mijn En ik word dover. Ik hoor mijn eigen woorden vallen, maar niemand wordt geraakt. En ik zoek naar het woord dat alles. Zien met open en T. We zullen je missen, man. En er komt de dag. Dan zien we elkaar weer. Hello again, hello. Just call to see. not there I just need to hear Hello My friend Hello jay Diamond met Hello. En je luistert naar Tussen App en Vloed bij ZFM. Mijn naam is Willem Bruist. Ik neem jullie even mee naar een Nederlandstalig nummer. Een tijdje geleden werd er nogal veel gedraaid. Het is dus een band uit Rotterdam. En, uh... Sitting on a highway in a broken ja, meer hoef ik niet te zeggen. Dames en Strohwavels. Thinking of you again.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 Op het dak. Ik zal er wel naar huis toe moeten liften. Ik denk aan jou bij elke stap. In de verte blijft de transit staan. Ik kom nooit meer van je los. Ik zie de kalte en Vlekken op de Maas, ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het regen nog steeds en ik voel me zo alleen. Niet je nooit meer zien, oude Maas weg, wat voor drie. Wat voor drie. De Amazing Strofwavels, soms dan ontstaat er een nummer, dat zijn gewoon verschrikkelijke mooie juweeltjes. Dat geldt trouwens ook voor het volgende nummer. Wicked Game, Chris Isaac. En het is een bezoekje natuurlijk. Dat is een ebbenvloed. En uh, ebbenvloed, ik vind eigenlijk meer... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Het is, uh, het is meer een wilde zee, want uh, het hele hok is vol je. Maar ik kan je vertellen, het is gezellig. Jongens! Uh. <laughs> Oké, okay, goed. We gaan uh, snel verder, want uh, ik ga hier uh, alles door elkaar draaien. Dat merken jullie natuurlijk wel. En ik bedoel natuurlijk dit nummer. Het is een nummer van Sarah McLaggen. Lachlan. Lachlan, ja, dat is het. I'm gonna that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 Charles Aznevoer, hier in We Hebben ze vanavond in alle talen tussen vloed, Nederlands, Engels, Frans. En zo gaan we door naar Robert de Vlek. You like... Lord, the flesh and steel are worn, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain we'll washes stays away, the Met uh, Fraggle, je luistert naar tussen app en vloed. Normaal gesproken zit uh, Charles hier. Alleen, uh, ja, hij zit op Mallorca. Ik heb vandaag nog een foto op Facebook. Met, uh, met twee dames. Ja, er worden toch vragen gesteld natuurlijk. Maar goed. Geeft helemaal niks. Het is hier uh, gezellig druk. We hebben wat Duitse gasten, zag ik uh, net. Ik hoorde wat Duitse kreten in ieder geval. En uh, dat is toch wel een beetje mijn heimat natuurlijk. Wat ook mijn heimat is, dat is uh, een stukje Frankrijk. Moi qui ai vécu sans scrupule.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 Ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief en waar ze wonen.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 Love! En j'entends d'ici, mes copains Crier, le traître, l'imbécile. Il meurt comme un vulgaire chrétien. Ik hou van water en van huile. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiveren die ik spaarde Ik leef gewoon van uur tot uur Hugo, Moi Qui ne pense pas à l'histoire Je manque d'esprit D'apropos Voorlopig blijf ik nog Jouw genre Jouw smaarteschap Jouw trouwe fijn Ik blijf er lang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 Ik altijd zo gedaan De laatste Ramse Shafi, Liesbeth List en Alder Liefde. En met elkaar hebben ze dit geweldige, mooie nummer gemaakt Je luistert na Tussen App en Vloed Wij zien je bij mijn naam is Willem Bruijs. Een hoop mensen zullen nu zeggen van... Hé, hey, Charles die zat hier toch. Maar ja, Charles die zit op Mallorca. En uh, wat hij daar doet. Uh, ja, ik denk vakantie 4. Maar goed, we hebben een, uh, een verzoekje. van mama Zie hier. Wem, Donny de Pierik. En uh, die wil gaan. Uh, van Tony Blackstone. Nou, hij komt hier. hoor. Uh, dat was een verzoekje voor uh, Dolly. Dolly Tapirik. Uh, dat was een raad dagje vandaag. Ze dus dronken allebei in de ruis. Maar het is uiteindelijk allemaal uh, toch wel weer goed gekomen. Volgende <laughs> nummer. Dit is eigenlijk meer een verzoekje van mezelf. Ik heb iets met dit nummer. Dit is voor iedereen die hetzelfde gevoel heeft. Als je zit waar ik de wereld en je mist de kust. draai je dit Zelf te dromen, ik wil terug naar de kust Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust Bijna niet bewust van de dreiging Dat daar mijn jeugd voorbij ging Voel me hier niet goed Maggie McNeil. En het nummer wordt veel te weinig gedraaid op de radio. Maar ja, wij doen het wel. Volgende nummer, dat is, een, uh, dat is ook een verzoek. Die gaat uh, richting uh, Amerika. Texas, om precies te zijn. de New York Minute. Van die Eagles. Through the park the Leaves were falling around me The groaning city In the gathering dark And on some solitary rock A desperate lover Left his mark He said Baby I've changed Please come back But the head makes cloudy very clear I know the days were so much brighter the time when she was here but I know there's somebody somewhere make these dark clouds disappear until that day Ja, van het ene live nummer naar het andere nummer. Wij gaan richting de klok van 11 uur. Je luistert naar het IFM. Dus een app en vloed. Af. In mijn geval dan. Jangles and he'll dance for you In worn-out shoes Silver hair, ragged shirt, baggy pants He would do the old south shoe He would jump so high, jump so high